Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische luchtmacht heeft een brug over de Litani-rivier in Zuid-Libanon verwoest. De brug is onderdeel van belangrijke infrastructuur voor Libanezen. Maar volgens defensieminister Kat van Israël wordt hij ook gebruikt door Hezbollah... ...om meer om wapens te vervoeren. Die beweging is een bondgenoot van Iran. Hezbollah mengde zich in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran... ...na de dood van de hoogste Iraanse leider Gamenei. Eerder vandaag gaf Israël het leger de opdracht om in Libanon huizen langs de frontlinie met Hezbollah te vernietigen. Het aantal doden door een zware lawine gisteren in het Italiaanse Zuid-Tirol is opgelopen naar drie. Een van hen is een Italiaanse vrouw van 26 die zwaar gewond raakte. Zij overleed later in het ziekenhuis. Ook een Italiaan van 62 en een Oostenrijker van 56 kwamen om. Ongeveer 25 skiers werden gisteren verrast door de lawine in Italië, vlakbij de Oostenrijkse grens. Daarmee brak een sneeuwlaag los van 150 meter breed. De meeste skiers konden wegkomen, maar 10 van hen werden meegesleurd. Een Duitse toerist en een Oostenrijker liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. In Slovenië mag er per dag nog maar 50 liter worden getankt. Die limiet is ingesteld vanwege tanktoerisme uit buurlanden. In Slovenië liggen de brandstofprijzen lager dan bijvoorbeeld in Italië of Oostenrijk. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In de Kuip werd het 1-1. In het begin van de tweede helft kwam Ajax op voorsprong... maar zes minuten voor het eind benutte Feyenoord een penalty. Feyenoord staat nu tweede met drie punten voorsprong op NEC. En twee punten daarachter staat Ajax op plek 4. Door het puntje voor Feyenoord kan PSV vanmiddag geen kampioen worden. Over twee weken kunnen de Eindhovenaren alsnog de titel pakken. Dan het weer. Het is zonnig en een graad of 15. Op de Wadden is het wat koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Elke zondag te horen op Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Baby I want you. Baby I need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without you.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 Feeling all the while I never really knowing why AJ, I'm a-praying That you'll always be a stain beside me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 Regio Radio. Een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Heeft politiek Bloemendaal wel genoeg oog voor de fietser? Dat is eigenlijk de vraag waar we het nou, de komende paar minuten even over gaan hebben. Want de Fietsersbond van Bloemendaal heeft, een, ja, heeft de partijprogramma's van alle politieke partijen geanalyseerd. En uh, ja, er is, uh, ja, er is misschien wel iets interessants uitgekomen. Dus ik heb aan de telefoon Mark van den Berg. Mark, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie, uh, jij bent van de Fietsersbond, hè? En uh, jij hebt uh, nou ja, eigenlijk alle partijprogramma's eens dus even naast elkaar gelegd. Uh, door uh, artificial intelligence gehaald. En ja, daar kwam eigenlijk een mooi overzicht uit van wat welke partij nou zo ongeveer vindt. Of zegt of schrijft over de fietsveiligheid. Zijn er nog opvallende dingen uitgekomen? Ja, nou en of? En um, ik heb inderdaad artificial intelligence gebruikt om. ...te analyseren wat er precies in de verkiezingsprogramma's van alle acht partijen in Bloemendaal staat. En je zou kunnen zeggen dat er twee soorten reacties, twee soorten informatie in staat. Namelijk een aantal partijen die hele goede, concrete plannen hebben... Mm -hmm. ...en een aantal partijen die nauwelijks iets voor de fietsers opschrijven in hun programma's. Dat is toch bijzonder, hè? Ja. En, en dat terwijl we al jaren bezig zijn bij de gemeente Bloemendaal... ...om de veiligheid voor fietsers te verbeteren... Zou je toch denken dat kan wel een slagje beter. Ja. En aan de andere kant, het glas is ook half vol, hè, want ja. Ja, er zijn ook een aantal partijen die het, die het prima voor de bril hebben. Oké, okay. maar uh, want is, is is het dan zo fiets onveilig in Bloemendaal? Ja, het is. Uh, dus er is uh, recent een onderzoek geweest van de fietsersbond. Dat is 40.000 keer ingevuld die enquête en daarin scoort Bloemendaal lager dan Haarlem bijvoorbeeld. Oh. Maar ook lager dan grote steden als Den Haag, Rotterdam en andere. Oh, dus ja, er is echt wel iets aan de hand hier. Dat is wel een uh, wel een klein alarmbelletje zullen we zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik, vind dat ook, ik vind dat ook heel vervelend. En ik denk, ik denk wel dat, dat de gemeente de afgelopen jaar... en met name ook de ambtenaren van de gemeente echt wel bezig zijn geweest om uh, zaken te verbeteren. Maar ja, het moet er wel gebeuren. Hè? Ja. ja, want nogmaals, je hebt natuurlijk die partijenprogramma's bekeken. Maar dat zijn woorden. En vervolgens moet het ook nog omgezet worden in daden natuurlijk. Exact, exact. Ja, en daar ga je natuurlijk ook extra goed op letten, kan ik me zo maar voorstellen. Ja, dus, dus die twee, uh, die twee die, die, laten we zeggen, de, de partijen die hele goede dingen schrijven, laat ik die partijen gewoon noemen, want we ja. hebben daar dus een soort Hoppakee. stemwijzer voor gemaakt. Laat ik gewoon expliciet zijn, wij geven geen stemadvies, maar we hebben gewoon geanalyseerd welke partijen hebben nou goede dingen opgeschreven over veiligheid voor fietsers. Mm -hmm. Nou, dat zijn uh, D66, VVD en Hart voor Bloemendal. Die Kijk. Die zijn lekker bezig voor de fiets. Die zijn, die zijn lekker bezig en dat zie je ook in de gemeenteraad. Overigens is het daar ook wel wat breder, want er is vaak steun in de gemeenteraad voor veiligheid. Ja, mm -hmm. die je natuurlijk ook niet op tegen zijn. Nee. Uh, alleen het moet vertaald worden naar concrete verbeteringen en, en die blijven maar achterwege. Wat is, de, wat is uh, volgens de Fietsersbond nou, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, ja, hier kunnen ze echt op verbeteren? Wat zijn ja. nou echt dingen waarvan je zegt, ja... ja? ja. Nou, kijk, we dachten, goh, als, als uh, partijen een verkiezingsprogramma schrijven, dan kunnen wij dat eigenlijk ook. Maar dan vanuit het perspectief van de veiligheid en het comfort voor de fietser. Oh ja. Dus wij hebben een tienpuntenplan geschreven. Kijk eens aan. Uh, en ik zou het mooi vinden als alle partijen dat tienpuntenplan van de Fietsersbond omarmen. En daarin staat heel concreet, per dorp in Bloemendaal, we hebben vijf dorpen in Bloemendaal, mm -hmm. uh, wat de concrete verbeteringen zijn die daar moeten worden doorgevoerd. Plus een vijftal algemene punten, zoals het invoeren van 30 km per uur in de hele gemeente. Dat is nog niet gebeurd, dat is een concreet project. Hoe eerder we dat invoeren, hoe veiliger het is voor fietsers. Het scheelt namelijk 30% aan uh, ongelukken. Jumig. Daar vind ik nogal wat. Dus niet te lang over praten, onmiddellijk doen. Overigens, daar is dus in de hele gemeenteraad ook steun voor, dus dat is hartstikke goed. Ja. Uh, dus daar zijn we blij mee. Maar er zijn ook situaties, zoals bijvoorbeeld... Uh, een paar voorbeelden in de gemeente Bloemendaal, waar vrijliggende fietspaden zijn weggehaald. Ja, dat spijt me wel. Maar het wordt natuurlijk niet veiliger van... als je fietsers en auto's met elkaar combineert... terwijl ja. er uh, vrijliggende fietspaden waren. Nou, dat, dat soort dingen staan in ons tienpuntenplan. En wij roepen eigenlijk uh, gemeente, uh, bestuur ambtenaren, politieke partijen op om daar volle bak achter te gaan staan. Want ik wil niet dat we over vier jaar nog steeds zo slecht scoren met onze mooie gemeente Bloemendaal. Kijk, laat dat een, een ongelooflijk mooie ambitie zijn. Dus over vier jaar scoren we met, uh, met Bloemendaal uh, beter dan Haarlem, laten we het zo zeggen. Ja, nou ik wil er geen wedstrijd van maken, hè, maar, maar kijk, de, de, het mooie is, er is natuurlijk veel verbeterpositie. Ja. Dus het is ook in die zin makkelijk scoren. Nou, dit, dit, dit, gaan, dit, dit moet kunnen, zou je zeggen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van deze, Nou ja, laten we zeggen, stemwijzer? Ja, nou ja, we hebben denk ik een ludieke actie bedacht. We hebben gewoon onze tienpuntenplan plus de analyse van uh, alle politieke partijen gedrukt op flyers. Gewoon mm -hmm. geprint op zwart-wit-papier. Uh, en die gaan we uitdelen aan de mensen die volgende week woensdag gaan stemmen. Kijk. We gaan gewoon langs fietsen met onze fietsen in onze fietsersbond-outfit. En we delen die stemwijzer en ons tienpuntenplan puntenplan uit. Uh, en, en natuurlijk hebben we ons tien puntenplan gaan we ook onder de aandacht brengen van de wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad, de verkeersambtenaren. Iedereen die het maar horen wil. Ik hoor het al. Iedereen die, die het maar wil horen, die weet alles straks over fietsveiligheid. Uh, Dank je wel, Mark, voor je toelichting. En heel veel succes in het opkomen voor de fiets. Thank you all, bye-bye Oh, God I want to see everything 105 en ZFM Zandvoort. Nou, welkom, Tim uh, Keuren. We gaan over uh, woningbouw praten. Ja. en uh, Met name over de Kochstraat nummer 4. Ja. Want we hebben gezien dat uh, de omgevingsvergunning is aangevraagd voor uh, ja, eigenlijk uh, jouw project. Uh, jij bent een soort ontwikkelaar geworden, Jim. Nou, ik nou ik, uh, ja. Uh, ja, nee, samen met uh, de eigenaar van, uh, van, dat, uh, van, dat van het huidige is pand. Is dat al nog steeds? of? Ja, dat, nee, dat pand is... Dat, dat, daar zat voorheen uh, boekbinder... Ja, uh, oplossing, oplossing, he? Uh, dat pand is van John van Damme. Oh, dat is van John van Damme. Ja. Ja. En samen met uh, de aannemen, Rolfinkbouw... Ja. hebben wij, Robert Strijder en ik... en John van Damme een overeenkomst. En uh, we, maken daar, we proberen daar een, een ontwikkeling van de grond te krijgen. En wat ja. jij net uh, aangeeft... Uh, daar is de omgevingsgenieuw voor aangevraagd. Ja, want er hangt al enige tijd uh, een, een, een, een mooi spandoek over wat, ja. wat het nou zou worden. Ja. Um, denk jij dat het de komende twee jaar gerealiseerd is? Of, uh, dat het het, nog het is volledig binnen bestemmingsplan. Uh -huh. uh, wat kritisch was, uh, was het stikstofverhaal, uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar. Ja. Maar dat lijkt nu ook allemaal binnen de perken te blijven. Dus ja, als het goed is, moet dat gewoon door kunnen lopen. Anders dat is <SSSSSSENT> okay. iets wat volledig binnen bestemmingsplan valt. <SSSSSSSEN> ja, dat is een bewuste keuze ook. Elektriciteit is ook gegarandeerd? Ja.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 Dat heb ik geleerd, Hans. Dat, dat, dat, nee, dat, uh, dat, soms... Uh... Al door de leert, zeg maar vaak. Ja. Maar uh, als, als ontwikkelaar ja. dat kan ik me voorstellen dat je ook wel leert. Ja, ja, ja. minder is meer in dit geval. Ja, want jullie ja. hebben natuurlijk ook, uh, ook samen met Robert Strijder uh, het, het pand uh, waar nu de garage in zit, in ja. het Noord. Ja. En de bijbehorende appartementen gebouwd, ja. hè? Ja. Uh, ik weet niet wie er om me wonen, maar... Uh... Oh, nee, daar ben ik zelf. Alleen, alleen maar, maar leuke mensen. Ja, alleen <laughs> alleen nou, maar, maar... maar buiten dat. Je, je hebt een advertentie uh, gezet in de, in de, in de Zandvoortse krant. Uh, van idee naar realisatie. Met, uh, de de duinwachter uh, ja. uh, is dat. Binnen acht jaar tijd. 120 nieuwe woningen. 167 ondergrondse parkeerplaatsen. En één, nieuwe, uh, één <kwijnt> nieuw uh, bedrijfspand. Ja. Dat hebben jullie... Uh, in acht jaar gerealiseerd. Hè? Ja, dat hebben we in acht jaar kunnen realiseren. Die 120 woningen, er zijn 102 woningen op, uh, op de burgemeester van Alfstraat, mm -hmm. daar En 18 woningen bij ons eigen okay. bedrijf nu. Ja. En het is in Noordbij, waar ook de garage zit. In de Curie-straat, ja. ja. Eigenlijk ja. tegenover de Curie-driehoek, waar ze zo meteen uh, tegen de 500 woningen moeten verrijzen. Ja, daar ben je ook ja. bij uh, betrokken, hè? Ja, ja die... ik heb, voordat voor ik hier naartoe ging, heb ik Werner Koenraad nog even gebeld. Van, ja. wie, wat ja. is de stand van zaken bij jullie uh, momenteel? Mm Hij -hmm. uh, is tenslotte de, de woordvoerder van die.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 Dus ja, dus vandaar dat ik ook... Uh, toen ik geen keuze heb gemaakt voor een partij... want ik ging met Geert jan Bluis heel goed om. Die heeft daar gewoon ook een belangrijke aandeel in gehad. Mm -hmm. Ik ging met Elle Verheij heel goed om. Die heeft ook een uh, heel belangrijk aandeel erin gehad. Ik had uh, heel veel gesprekken met ambtenaren... waaronder uh, destijds uh, Kamal Mahi. Die jongen heeft zich ja. ook heel erg ingezet... om dat gedaan. proces goed te sturen. Daardoor is het ook in, binnen die korte tijd kunnen... ja, het is nog steeds acht jaar... maar er staat ook feitelijk iets. Hè. Er is niet ja. alleen maar gesproken. Nee. Het is gewoon echt gerealiseerd.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 Ik denk dat dat uh, gaat gebeuren. Jij krijgt nou, zoveel uh, mensen, je krijgt zoveel Jimmy Keur geeft antwoordkleur. <lacht> ja. ja. ja. ja. ja. ja. Je zou er wel voor gaan. Uh. Ja. ja, want... Uh, want dat kost enorm veel tijd. Ik vind ook overal wat van. Ja.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 Ah, ja, dus er ook Mike op. zal ook moeten denken: wat ga ik Ja, maar die heeft daar op. ook nog een woning boven. Ja, daarom juist. Dus dat is het alweer hmm. iets complexer. Carimo ja. uh, is ook de vraag: ja, wat willen die jongens? Hoe, ja. hoe zien ze hun terugkomst? Ja, ja. ja, precies. Ja. Dus ja. Uh, ah, dat, kost, dat vergt tijd. Dat vergt tijd. Maar het is dan. niet zo dat het vast zit. Dat is helemaal niet het nee, geval. Nee, maar ja, goed. Uh, starters en, en, en jongeren zitten natuurlijk met smart te wachten op woningen. Ja. En, en daar zou dan een, hey, sociale huurwoningen kunnen komen en dat soort zaken. Ja. Nou, maar, dat, is, dat is meer het de um, deel waar die, uh, waar die Oekraïners ja, nu zitten. Dat, ja. is, dat is van pre-wonen. Ja. En daar nou moet het leeuwendeel van de sociale huur. Maar je, jij bent ervan overtuigd dat binnen 2, 3 jaar... we de eerste woningen ja, in staan. Ja, 100%. 100%, 100 ja. zelfs. Nou, dat is, uh, Laat iemand tegen mij, maak je niet druk hier Over 15 jaar staan er overal woningen. Ja, dat keer. begrijp ik wel. Maar goed. <laughs> ja, maar ja, dat maar, maar, maar dan zijn de jongeren van nu. Die uh, moeten nee. bijna in de oudere oude woningen.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 sta je in goed contact met de ontwikkelaar van de Duinwachter. Mm -hmm. ja. nou, uh, er is natuurlijk uh, een verdichting, verdichtingsstudie geweest, dat weet je ook. Ja. Uh, die is in de laag geschoven... en die komt tot 2030 niet meer boven water volgens mij. Nee. Maar uh, er zijn nog wel mogelijkheden om het ergens te bouwen, waarschijnlijk. Hè? Ja, zeker wel. Nou ja, die die mogelijkheid die ik net noem, dat zijn tien woningen. Ja. Ja. Alleen, uh, jij zegt in de laag geschoven... Het, uh,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 Die vereniging in Zandvoort, uh, wat gaat die nog meer uh, doen? Uitbreiding misschien, uh, ergens? In, in de zin van? Nou ja, bedrijventerrein in Noord, zou dat uitgebreid kunnen worden? Uh... Nou, ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Er ligt een ook langs het spoor. Die ja. hebben, dat is 10.000 meter. Als je daar de historie van bekijkt, hoe die ontstaan is... Ja, dan moet je je afvragen of dat nog realistisch is en of je dat niet alsnog kan volbouwen. Maar ja, daar, daar bouw je bijna tegen Natuur 2000-gebied aan. Hè. Dat zal het ook lastiger maken, denk ik. Want je zit toch nog steeds met die uh, problematiek. Ja. ja, maar daar gaat de tijd aan aansluitingen aan, aan uh, Ja, dat laatste dat is een praktisch probleem. Dat lost zichzelf al ja, op. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, denk ik Ja. Je? ja. ja. Um,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 uh, bedrijfterrein? Ja, waar het stuk grond maar grenst oh ja, maar aan het ja, spoor ja, ja, en tegen ja, ja, Natuur 2000. Ja. Ja. Of je dat stukje terrein dan bebouwt, nuttig bebouwt... en daarmee het ja. bedrijfterrein uh, kwalitatief, hoogwaardig uitbreidt. Ja. Uh, zorg je ervoor dat er uh, voor ondernemers ook toekomst is uh, ja, in Zandvoort. Ja, ja. Maar dat is, dat is naast de uh, begraafplaats? Nou ja, dat stuk?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 Nee, dat zal niet gebeurd worden. Dat is nog nooit te sprake gekomen. want uh, Gert Berg had het over uh, waar vroeger het kerkje stond. En uh, in, in ja, uh, maar, ja, Dat is natuurlijk ook een, een, een best een heel groot gedeelte. We hebben heel veel van die stukken. Waar je nog woningen ja. zou kunnen bouwen ook. Ja, hij had het dus, over tiny, uh, tiny houses. dat ja, ben ik niet zo voor tiny houses. Omdat? Ja, omdat je daar relatief weinig uh, huisjes op een uh, groot stuk grond kwijt kon. Maar starters zouden daar wel uh, dat heel blij mee zijn misschien.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 Ik denk dat, dat je toch eens zulke mogelijkheden moet ja, nou, ja. ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik <sijfie> mag je hartelijk bedanken voor je komst. Ja, ja, en, uh, nou, fijn dat je hier mocht. Ik wens je, wens je heel veel succes. Met echt... alles wat je doet. Nee, nog stropen. Uh, dat sluit er <sijfie> niet uit. Dank je wel in ieder geval. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. <sleuk> Everybody's high on consolation Everybody's trying to tell me what is right for me yeah. My daddy tried to bomb me with a sermon But it's plain to say that they can't comfort me I'm sorry Charlie for the imposition I think I got, got, I got, I got the strength to carry on, yeah I need a drink and a quick decision Now it's up to me, Who? what will be? She's gone, she's gone Oh, I, oh, I better learn how to face She's gone, she's gone Devil to replace her She's gone, And she's gone, oh What went wrong? Get up in the morning, look in the mirror I'm all as a toothbrush hanging in the stain yeah My face ain't looking in a young She's gone. She's gone. Oh, I, oh, I. I paid the devil to replace her. She's gone. She's gone. Oh, I. What went wrong? My thoughts away yeah, yeah. And pretty bodies Help dissolve the memories They can never be What she wants what? To me She's gone. She's gone Oh, I Oh, I I better let her face She's gone She's gone Vio Radio. Elke zondag van 5 tot 6. Ja, en tegenover mij een hele ja, bijzondere gast in, de, in onze provisorische studio. Durf ik het wel eventjes te noemen. Dat is namelijk uh, Eefje Major. Eefje, goedenavond. Ja, goedenavond. Super. Uh, jij bent bestuurslid programmering van be Bevrijdingspop. Klopt. En je gaat hier een heel exclusief nieuwtje met ons delen. Ja, heel spannend. En dat is namelijk de, de in ieder geval een deel van de line-up van ja. komende bevrijdingspop. Ja, we doen dit jaar even iets anders. Omdat we met het landelijke uh, orgaan, zeg maar, de ambassadeurs uh, meestal aangekondigd krijgen. Dat doen we iets later. Oké. Okay. 24 maart komt de tweede, tweede badge. De tweede badge. 24 ja. maart, dat is wel redelijk snel. Maar, ja, zeker. Uh, en is dat dan, hebben jullie besloten van, nou nu doen we deze, zit daar nog een soort uh, ja, speciale finale. tactiek in? Ja, de van de Robacta. Ja, precies, maar ik bedoel, oh, de, namen, de namen die jullie nu doen versus de uh, 24ste, zit daar ook nog een soort... Uh, dat jullie denken, nou, dit is leuk om nu te doen. Ja, ik zit even te denken of ik echt een <laughs> spannend antwoord kan geven. Maar ik denk vooral de programmeur zei, nou, zullen we deze eerst doen? Dat waren wel de meest... Uh, Spraakmakende. Een paar grote, er zit echt een paar grote tussen. Er komen ook bij 24 maart nog wel grote. Maar dit waren denk ik wel, dit is wel echt de EEE+. E, e ja, ja. Wel, nog eventjes voordat we hem gaan bekendmaken. Ik, ik ben wel altijd wel benieuwd, hoe, hoe kiezen jullie als organisatie nou geschikte artiesten uit? Hoe, hoe doen jullie dat? Nou, we hebben echt, denk ik, een van de mooiste momenten om een uh, um, festival neer te zetten. Dat is 5 mei. Ja. Uh, bevrijdingsfestival... Uh, Um, zoveel ruimte voor mooie mensen. Jong, oud, alles door elkaar. En dan ook nog eens gratis. Waar we iets vieren en, en koesteren wat in Nederland uh, ooit, uh, ooit uh, is gebeurd. En ook kijken naar, naar de toekomst. En ik denk dat we daar vooral kijken dus naar het programma wat daarbij past. Artiesten die zich uitspreken. Maar ook vooral Nederlandse artiesten. Echt een mooie, uh, een, een mooie line-up die past bij, uh, bij het land. En waar mensen nu behoefte aan hebben, denk ik. Mooi, ja inderdaad. Um, ja, dan ben ik eigenlijk wel... Ja, ik, ik kan nog wel twintig vragen stellen, maar ik denk dat we met z'n allen gewoon heel erg benieuwd zijn. Vooral, ja. welke namen kunnen we gaan verwachten op een vrijdagspot? De eerste naam die ik verder dan bekend wil maken is dat we uh, bankzitters hebben geboekt. Nee. Ja. Serieus? Ja. Ik ben Matty in de taxi, vraag Koen wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robby komt hier naartoe. En Mio had de dag niet, maar dat doet er niet toe. Vanavond maakt het allemaal goed. Oe, oe. Ik denk echt het bijzondere uh, van YouTube sterren naar muziek. Muziek, muzikanten en, en gimmick naar bloedserieuze Ziggo's uitverkopen. Ja, die ik mij... ben heel benieuwd wat ze aan energie gaan brengen naar. Ja, ja. Hebben, ja, volgens mij hebben ze zeven keer de Ziggo Dome... afgelopen maanden uitgeverkocht. Is echt... uh, nou, volgens mij de volgende ronde. Ja, de volgende ronde keer door, pardon. Maar Het is al heel Ja, ze bizar ze, ze in ieder geval. Ja, ja. Oké, okay, gaaf zeg. Wat een heel, klapper. Uh, heel bekend. Ja, ja heel leuk. Ja. Um, tweede naam. Uh, S10. It's Super blij mee. Ik denk deze Nederlandse dame uh, je zag het op Lola je zag het op Dana Reddell. Je ziet hoe ze zichzelf steeds maar weer uitvindt, ook samen met Vrouwkje. Ik denk dat zij echt een te gekke show gaat neerzetten... waar emotie, dansen, lachen um, ja, hier en nu in terugkomt. En uh, een ja. hele fijne namen om toe te voegen aan de line-up. Ja, absoluut. Um, we hebben Hannah mee uitgenodigd. Um, en die komt. <laughs> ja, dat is ook altijd wel uh, mooi, natuurlijk. Maar er zijn handen die me vasthouden. Woorden die me raken. Als het te stil wordt... Maar jij verstaat me, komt wel goed. Wat meer, ook, wat meer ja, de country kant op. Ilse de Langne is een inspiratiebron. En heeft daar ook verder geholpen in de carrière. Ja. Uh, ontzettend, denk ik, toffe, toffe act. Die ook wel voor, door veel mensen bekend is van het programma Beste Zangers. Ja, absoluut. En het ja. met Meteor. Dat is ook een fantastische opkomende ja. carrière. Ik denk niet meer weg te, weg te denken uit, uit de huidige muziekwereld. En uh, als laatste voor vandaag, uh, en dan dus 24 maart de rest, uh, wil ik uh, direct uh, aankondigen. MUZIEK 25 jaar natuurlijk al echt een... gigantische band in de Nederlandse muziek. En uh, ja... Volgens mij, ik denk heel trots dat we ze mogen uitnodigen in Haarlem. Nou, we schieten over naar Sena Stage. Waar over het algemeen dus uh, wat meer eigenzinnige muziek staat. Nieuw talent, opkomend talent. En uh, altijd wat te ontdekken. Ik bedoel, ik ben eigenlijk het liefst daar gewoon de hele dag. Ja? <laughs> um, daar begin ik met de naam Sophie Straat. Oh ja. Uh, ik mag eten, ik mag drinken, ik mag fraaien met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21 ste eeuw! het debuutalbum Smart Lab is niet dood. En ja, ik vind haar ongelooflijk sterk in alles wat ze doet. En hoe ze ook de Nederlandse taal uitdaagt met punk. En alles wat daarmee te maken heeft. En vooral lekker een beetje feministisch en uitgesproken. Dat mag ook op vrijdag. Kan nooit klaar, dacht ik inderdaad. <laughs> um, Elephant. Sure Rotterdamse band Elephant, echt opkomend talent, of misschien al gevestigd talent, ik weet het niet, maar echt de moeite waard om te checken. Ja. Um, wat meer een beetje indie, um, rock, kwetsbaar, introvert, maar vooral ook echt wel heel goed eigenlijk. Ja. Uh, we hebben één internationale act dit jaar, oh. uit ons buurland, dus uh, van België. Au uh, heet ze... Maar de programmeur heeft me helemaal van overtuigd. En het was echt. Het staat hier ook op mijn blaadje. Elektronica, artpop, afropop, uh, alternative Latin muziek. Oh. Heel veel invloeden van verschillende landen. Vooral ook uit Portugal waar de zangeres vandaan komt. Ik denk muzikaal uh, een hoogtepunt. Nou dat geloof ik meteen, ja eclectisch. Oké. Okay. En we beginnen die dag met de Niemanders. Hey. We geven eigenlijk als band een stem aan de nobodies, de verschoppelingen, zegt ze zelf. Ja, precies. Uh, mensen in moeilijke posities, in het verleden een, een project gedaan met gedetineerden en uh, deze tour is samen met een album ook gemaakt met uh, asielzoekers. Wat ja. een line-up dat nu toe zeggen. En het bizarre is dus wat je net al zegt, de 24e komt de rest. Dit, dit, ja. dit zou al een fenomenale line-up zijn, punt. Hier zouden we het al voor doen. er uh, ja. ja. oh, moeten we allemaal twee spelen, maar dat ja, ja. Precies. Maar er komt nog veel meer dus ja, aan. Ja, is echt nog echt, echt een hele goede hap. Ja. Maar dan heb je van of nee. is dat, uh, nee, dat is heel strik <laughs> denk ik inderdaad. Dat vraag ik me wel af. Dat is wel heel iets anders. Maar vorig jaar hadden jullie natuurlijk op bewijs Roxy Dekker. Ja. Fantastisch optreden, maar het was wel heel erg druk. Dat heel was druk, natuurlijk ja. ook um, dat op een gegeven moment... S middags de hekken dicht gingen, dat ja. er niemand meer naar binnen mochten. En de bankzitters zijn denk ik niet minder populair... dan Roxy Dekker. Uh, nee, niet minder populair, maar wel denk ik... in een iets oudere doelgroep. Okay. Dus we hebben hier uiteraard ook over gesproken. Het is ook niet de eerste keer dat de bevrijdingspop... de hekken dicht moesten. Want we, hebben, we, we zijn eigenlijk altijd gewoon heel druk. ja precies en, uh, ja, um, yeah. nee, ik ben er echt heilig van overtuigd... dat we met de bankzitters een andere act in huis hebben. Uh, en ook juist omdat ze dus al zoveel ziggo's te zien zijn online. Ja. Het is best wel een toegankelijke act... Die, die mensen kans hebben gehad om te zien. Dat was met Roxy echt niet vorig jaar. Zij had twee live shows gehad of zo. Uh, eentje Melkweg, eentje Paradiso... was binnen drie minuten beide uitverkocht. Niet te geloven. Dus voor iedereen was het echt het moment om haar te zien. Uh, dit is eigenlijk op vier plekken in Nederland gebeurd. Ze heeft die dag vier shows gedaan. Iedereen van achtjarigen met moeders... Tot, tot, tot 25 plus kwamen gewoon even naar Roxy Dekker kijken. Ik denk dat we dat... Niet meer gaan evenaren. Nee, en precies. dat met de bankzitters ook niet gaat gebeuren. Nee. Maar ja. wel wat een, wat een, wat een liner natuurlijk. Maar gewoon een lekker vol poot. Ja, en het ah. is ook geen vrije dag. Dus we moeten ook iets doen om mensen te dat laten slapen. Dat is spijbelen. natuurlijk ook nog eens waar. Ja, ja. ja. ja. Heel slimme dag. Ja. Dat zijn natuurlijk ja. ook nog afwegingen ja. voor de organisatie. Um, ja, Evenje. Ja. ik wil je heel erg bedanken. Wat gaan we nog even voordat ik uh, afsluit? Dat is een persoonlijke vraag. Wat is de act, als je dat zo kan zeggen, waar je zelf het mee van uitkijkt? Ja, ik vind het gewoon heel tof dat Sophie straat komt. Ik vind haar echt te gek. En ja. uh, ik heb heel erg. Uh, op een gegeven moment dat AI-nummer. wat iedereen in uh, top 10 uh, ja. of zo. De, en toen gingen we met de muziekindustrie, of in ieder geval heel veel mensen. noemen het een beetje linksbubbel. Maar ik vond het echt super mooi dat dat ene nummer van haar. even op één werd gepusht. Dat verdient ze ook. En uh, ja, ik kijk er wel naar uit. Lekker ja, een beetje schuren. Eefje, dank je wel. En alvast ja. heel veel succes nog voor de rest van de voorbereiding. En uh, nou, tot op 5 mei zou ik zeggen, maar. Ja. Okay <laughs> van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort elke zondag te horen van 5 tot 6 uur. Meneer Bluis, wethouder toegankelijkheid. De kerkplein is... Uh... Het is nu mooi en toegankelijk geworden. Bent u er blij mee, na tien jaar? Ja, zeker blij mee, want het was al veel eerder gepland. En uh, ja, het is het toch een het is een beetje de, ik noem het altijd de goudkust van Zandvoort met die terrasjes. Dus het is ook voor die mensen, dan kunnen ze ook naar terrasjes zonder dat ze, de, dus dat is ook hartstikke mooi. Het is ook voor de ondernemers fijn en voor Zandvoort en het is ook, het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Dus, en het is van belang dat we dat... Dit als voorbeeld gebruiken om ook in de rest van Zandvoort... daar waar dat niet goed geregeld is, zoals bijvoorbeeld op de Grote krog heel schuin is, dat we dat op meer plekken gaan regelen... en dat ook in ons beleid gewoon mee gaan nemen. Toegankelijkheid is heel belangrijk. Mevrouw, u heeft een brief gestuurd naar de gemeente. Ja. En wat stond er in deze brief? Deze brief stond dat het zo... Of die kinderkopjes rijden zo moeilijk was. Zo trillerig. En dan ben ik in een rolstoel. Maar ook de kleintjes en de baby's... Hè, die hun kinderwagen wel een vering hebben... maar harde wieltjes hebben. Ja. En, en ik begreep dus ook wel uh, dat het... mooi moet blijven. dat het uh, Maar en toen had ik een voorbeeld gegeven als uh, op de hoek van de Zwaluurstraat daar heb je ook kinderhoofdjes. Ja. Maar die zijn glad. Dus gladder dan deze. En u had ja. gevraagd aan de gemeente of het vervangen kon worden toch? En dat het wat toeg toegankelijker kon worden. To toegankelijker kon worden. Ja. Toen gingen ze, zouden ze net gaan beginnen. Ik denk nou, nou moet ik even instappen. Want anders uh, later hoeft het niet meer. Dan kunnen ze nee. er wat aan doen. Nou gelukkig hebben ze het in beraad genomen. En, uh... Meneer Bluis, wethouder toegankelijkheid. Ben je, ben je tevreden als toegankelijk zandvoort? Zeer tevreden. Het is nou goed begaanbaar. Ook voor mensen die met een lichtbestuurbare rolstoel zijn... die met hun kind bijvoorbeeld moet sturen... is dit beter te doen dan al die kasseitjes die er lagen. En dan is het fijn dat de gemeente hier dan gehoor aan geeft aan zo'n brief. Ja, dat is uh, heel fijn. We waren er ook wel mee bezig, maar zo'n brief geeft dan nog extra duwtje... ...in de goede richting. U heeft net een testritje gemaakt, meneer De Kloet... ...met de mevrouw die de brief heeft gestuurd. Zeker. Beviel het? Uh, ja, mij zeker. En ik heb natuurlijk gevraagd of het goed ging. Uh, en ze was heel tevreden. Dus dat is mooi. Bent u blij dat het na een tijdje eindelijk zover is... ...dat het wat meer toegankelijk is op het Kerkplein? Nou ja, kijk, we kijken natuurlijk... als al zijn bij grotere en kleinere projecten... ...en de dingen die we doen in het dorp... Uh, ...altijd is het, uh, de factor toegankelijkheid belangrijk. Daar kijken we echt uh, heel serieus naar... We hebben altijd een brief geschreven, juist over het, over het Kerkplein, in de... ...verbinding met de Kerkstraat. En uh, nou, daar hebben we serieus naar gekeken. En uh, gelukkig is het zo uh, geworden. En uh, is uh, toegankelijker dan wat het was in ieder geval. Want U heeft het zelf ook een keer getest, toch? Op de Week van Toegankelijkheid. Ja, toen, toen, hebben, wij, toen hebben wij dat ook getest. Toen liepen we zelfs vast op een plek waar ik heen ging rijden... ...dat ik denk, oh, nou moet ik de trap af. Nee, dus, dus ook dat de, de, de, de, de goed de bewegwijziging... ...hoe mensen dan het beste kunnen rijden... ...dat is dan ook dan nog weer een puntje van aandacht. Dat je ook... Dat dan daar komt waar je moet wezen. Want het blijft behelpen. Want je, je, bent, je, je bent gehandicapt. Dus je moet ook de, de snelste weg erheen hebben. Dus dat, is, uh, ja, dat was heel goed... ...dat we dat toen, uh, toen op zijn gaan pakken. En dat is ook toen het begin geworden... ...van dat we de, de werkgroep toegankelijkheid hebben. We hebben gestructureerd overleg. Ik als wethouder... Uh, uh, ...maatschappelijke uh, ondersteuning... Uh, ...heb ik dat in mijn portefeuille. Ik draag dat over straks aan mijn collega. En uh, zo uh, zijn we met een aantal dingen... ...nu lekker bezig, ja. Nou ja, en dit is het resultaat achter u? En nou is het resultaat, ja. en, en reed het goed? Ja, ja, ja. ja. ja dat dat rijdt goed. De, de dingetjes liggen nog. Wat Die moeten in de gaten gehouden worden. Die afwatering. De grote, ja. Dus, en, want die zijn op sommige punten zijn ze nog wat, Maar ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Die wip je eruit en ja. dat wordt bijgevuld. En, ja, maar, maar die moet een beetje in de gaten gehouden worden. Dus er wordt wel gewoon geluisterd naar een mooie brief die u heeft gestuurd. Ja, dat vond ik wel. En, en je, le je leest dan de brieven van mensen uh, in uh, de Zandvoortse krant. En dan, dan mopperen ze. Dit is niet goed, dat is niet goed. En ik denk, ja, je kunt beter weer wortels aanpakken. Dus ik heb naar BNW geschreven. Nou, mooi. Dank u wel in ieder geval. Ja, graag gedaan. Ik denk dat vele Zandvoorters blij zijn met uw brief. Ja. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Op dit moment zijn de discussies losgebarsten over de vetbike. Maar wat vindt de Zandvoorter ervan? Welkom in een straatgesprek. Goeiedag mevrouw. Ja, Heeft u ook een vetbike? Nee, dank je. Wat vindt u ervan, van een vetbike? Ondingen. Ja. Gaan ze te snel? Ja. Ik vind ze gevaarlijk. En ik vind die kinderen die erop zitten veel te jong. En uh, ja, ik vind het krengen. En wat moet Den Haag daarmee doen? Nou, van mijn part, uh, vanaf een jaar of twaalf, uh, mogen ze wel een helmpje op. En, uh, nou ja. Vreselijk. Ja, natuurlijk. Al die kleintjes erop, dat is allemaal uh, dat is niet goed. Wat moet Den Haag eraan doen? Nou, uh, 16 jaar maken. Voor alle elektrische fietsen en ook, ook de fatbikes. Ja toch? Helm op? Helm op. Zeker. En, ja, wat ik ook niet begrijp. Je ziet kinderen uit, uit arme gezinnen. En die rijden allemaal op zo'n duur ding. En hoe komen ze eraan? Ja, dat vraag ik me ook af. Goeiedag, mag ik u wat vragen? Ja, wat, uh, wat vindt u van de fatbike? Fatbike? Die moeten ze gelijk verbieden joh. Te snel? Nee, ze moeten de wet aan uh, 14 jaar... Weet je, de risicogroep is 14, 16. Nu gaan ze tot 14 jaar. Dat is net twee jaar te kort. Ze moeten tot 16 doen. Ze weten de regels nog niet. Helmpje op. In het algemeen een helm op? Zeker weten. Wij dragen zelf ook een helm op, de e-bike. Wel veiliger? Veel veiliger. Komt u uit het Nee, maar vraag maar aan de mensen in het ziekenhuis die daar werken... wat ze daar binnen zien komen. Dan praat je er wel anders over. De fatbike... Wat vind je ervan? Ik heb er zelf geen, maar ik heb er geen problemen mee. Zo. Hallo. Hoi. De fatbike. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een, um, ja, een beetje eng, vind ik. Ja, nee. ja Jij niet? Hard. Nee. Hun vinden, uh, ha, heeft hij er al een? Nee, nee, mag niet, nee. Vanaf hoe oud zou je er een geven aan hem? Uh, of, of niet? Hij is 16 en dan ja, mag. Moet hij dan een helm op? Ja, tuurlijk. Ja. ja. Dat is belangrijk, toch? Ja. ja. Dat vind ik ook veiligheid voor alles, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Is dit lekker ijsje? Ja. Lekker. ja? Ja. Moet die allemaal afgeschaft worden of gewoon echt helm op en zachter? Uh... Voor, Voor mij mag het wel afgeschaft worden. Als ik ook zie hoe ze af en toe uh, nou ja, rondrijden en langs je heen racen. Maar dat is ook met elektrische fietsen. Maar goed, de fatbike is natuurlijk met veel jongere kinderen erop tegenwoordig. Ja, ga, geven mensen te jong een kind een fatbike? Ja, vind ik wel. Ja. Uh, daar is een hoop over te doen. Uh, gisteren zelfs uh, in de Kamer over helmplicht en uh, leefwetstrains. Ik vind dat ze sowieso uh, uh, een helmplicht moeten hebben. Of je zegt tegen alle elektronische fietsen, fatbikes en e-bikes, 16 jaar erop. En dan uh, gaan we verder kijken. Een helmplicht, ja, daar kan je over twisten. Heb jij al een keer een rondje gereden? Nee. Maar ik zie ze wel. En dat, dat nog even als afsluiting van de fatbike, denk ik. De Haltenstraat is afgesloten in de zomer, maar je wordt doodgereden door de vetbikes. En speciaal vetbikes van een aantal thuisbezorgers. En dan denk ik wel eens, jongen, ga daar nou zo bandhaven. handhaven. is dus geroepen, het kan niet, het kan wel degelijk. Want er zijn steden en dorpen die gewoon hun Haltenstraat afsluiten voor alle verkeer. Gaan ze gewoon niet te hard? Ze gaan de veel te hard. Dit was hem weer, tot de volgende keer. Bye bye. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort.